Acht uur, net wel met het NOS-journaal. De partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de jongste cijfers van het Centraal Planbureau. Het CPB denkt dat het begrotingstekort volgend jaar op 2,7 procent komt. In juni ging het CPB nog uit van 2,9. Regeringspartij VVD benadrukt dat het goed is dat het tekort onder de 3 procent blijft, maar het blijft een uitdaging om begrotingsevenwicht te realiseren, zegt de VVD. Ook het CDA is blij en noemt het onverstandig om het geld meteen uit te geven. De SP neemt de cijfers voor kennisgeving aan. We hebben onze eigen keuzes gemaakt, onze plannen blijven ongewijzigd, zegt de partij. De PVV herhaalt dat het onverstandig is om Nederland kapot te bezuinigen... en te buigen voor het Brusselse dictaat van 3%. Oppositiepartij PVDA stelt voor om nu, na de langstudieerboete... ook de forensetaks te schrappen.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 Het is een kasteel uit de 12e eeuw in de gemeente Gevray-Chambertin in de wijnstreek Bourgogne. Een Chinese gokmagnaat kocht het kasteel eerder dit jaar voor 8 miljoen euro. Dat is nu pas bekend geworden. En Franse wijnboeren hadden 5 miljoen euro geboden. Gevray-Chambertin is een van de bekendste wijnen uit de Bourgogne. Elk jaar worden er zo'n 11.000 flessen van de wijn gemaakt. Vorig jaar verkocht een Nederlander nog zijn wijnkasteel bij Bordeaux aan Chinezen.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 Ja, er was vandaag weer veel uh, politiek nieuws. VVD-leider Rutte belooft lastenverlichting vanmorgen groot in de Telegraaf. Alle andere partijen vielen vandaag onmiddellijk honend over hem heen. En dan is het ook onmiddellijk duidelijk. Het is uh, verkiezingstijd, campagnetijd. En daarover ga ik praten met mijn gast van vanavond. En dat is uh, Jan Schinkelshoek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, even voor mensen. Uh, u heeft zoveel gedaan... Uh, even maar snel op een rij. U bent, laat ik het maar allemaal samenvatten... een enorme liefhebber van de publieke zaak. En u bent communicatiedeskundig. U heeft dat uitgevoerd als journalist. Hoofdredacteur geweest van de Haagse Courant. U uh, bent de man die achter uh, de succesvolle slogan... laat Lubbers zijn karwei afmaken zit. Dat heeft u bedacht als campagneleider. Maar u bent natuurlijk ook politicus geweest. Want zat in de Tweede Kamer. En u zei net, ik kan nou eindelijk eens onafhankelijk naar campagnes kijken. Ja, eigenlijk, eigenlijk de eerste keer. Ik heb sinds uh, 1972 heb ik op weg hierheen op de fiets... Dacht eh, is dit de eerste campagne die ik in een zekere onafhankelijkheid... op een zekere afstand ga te sla. Ik heb erover geschreven, ik heb er aan meegedaan, ik heb het becommentarieerd. Op een of andere manier was ik er altijd bij betrokken. En nu volg ik het met des te meer belangstelling, maar een beetje op afstand. Ja, want u bent nu uh, communicatiedeskundig, u heeft een eigen communicatiebureau... maar u werkt niet voor, voor de politici nu op dit nee, moment. Nee, op nee. dit moment werk ik niet voor, voor, voor de politiek. Ik heb een eigen onafhankelijk bureau en, uh, nou, en daarom is het des te interessanter om met alles wat ik heb meegemaakt, om eens rustig op afstand te kijken ja. hoe het gaat. Dus je komt met een keiharde analyse voor het CDA, of niet? Ja, we gaan er eens rustig <laughs> over praten. Goed, nou, voordat we dat doen, want dat is toch wel handig... Euh, zetten we even wat campagne-momenten op een rij... Arie Slob deelt vanuit zijn ChristenUnie-camper ijsjes uit op de camping in Hardenberg. Over een maand is het zover mevrouw. Alsjeblieft. Niet... Alexander Pechtel deelde in Utrecht gratis geld uit van chocola. Een sneer naar partijen die volgens D66 te veel beloven. Ja, staat erop. Laatste. Op de foto met Emiel Roemen? Ja, ja Ge helemaal geweldig. Diederik Samsom houdt het in Den Bosch bij Rozen, volgens de PvdA-traditie. Sibrand Buma van het CDA draaide plaatjes op Radio 10 Gold. Coldplay. Viva la vida. Er is geen ontsnappen meer aan. Jan Schinkelshoek, wat vindt u eigenlijk als u dit zo langs hoort komen? Want wat springt er voor u uit? Nou, eigenlijk dat het nog steeds niet echt begonnen is. We zitten nu toch drie weken voor, voor, de, voor de dag waarop gestemd moet worden. En je ziet dat het heel langzaam op, op gang komt. Ik vind het eigenlijk als ik over nadenk, een soort hele voorzichtige dans... een beginnende dans rondom de porseleinkast. En, en ook vandaag, met, met dat, dat bericht van Rutte... Oh. dat hij toch met een cadeautje komt van... duizend euro krijgen werkende mensen in 2015... is dat toch niet wel nee, duidelijk de, campagnetaal? Ja, het is allemaal campagnetaal. Allemaal, allemaal, als je er even doorheen kijkt en eens even op, op, op je lat inwerken... Ik denk, is het nou al de, de grote krachtmeting tussen Rutte en Roemer? Is die al begonnen? De slag om het politieke midden. Waar blijft het CDA? Wat doet de Partij van de Arbeid? Wat heeft D66 te bieden? Dat is allemaal nog niet echt duidelijk geworden. Ik, ik, ik denk, hoop dat vanavond het eerste televisiedebat. Maar er zijn er alweer een paar aanwezig. Ja, want en, Rutte en Roemer en Wilders doen niet mee. Nee, dus het is nog heel erg voorzichtig. Het, komt, het lijkt maar of deze campagne, dat is eigenlijk wel bijzonder... dat deze campagne bijna niet op gang durft te komen. Ja, hoe dat, komt dat, denkt u? Omdat ze heel nerveus zijn. Ze zijn echt heel erg zenuwachtig. Voor, voor, ja, voor, voor, voor, je, kun, je kunt veel verliezen. Voor alle partijen, eigenlijk allemaal, staat er ontzettend veel op het spel. Neem bijvoorbeeld de SP. In de opiniepeilingen, de grote winnaar. Maar die winst, die virtuele winst, die moet je nog wel even zien te verzilveren. Iedereen heeft het over de, de, de, de premierbonus voor, voor, voor Rutte. Maar hij heeft hem nog niet binnen. Dat zie je nog allemaal. Uh, iedereen uh, denkt dan ziet het eruit dat het CDA afstevend op een bijna prehistorische nederlaag. Dus ja, je zou zeggen, nou, het CDA moet ook nog wel wat doen. Uh, de, voor het eerst in de geschiedenis, ik ga nog maar even door, de, in de geschiedenis dreigt de SP groter te worden dan de Partij van de Arbeid... en is niet meer de sociaaldemocratie democratie De leidende partij op links, maar een andere partij. Dat zijn dus grote bewegingen die zich aftekenen. Dus iedereen op zijn haar manier staat veel op het spel zenuwachtig zegt u? Ja, nerveus een, een, een behoedzaamheid. Heel voorzichtig komen, om het bijna in, in, in, in, in, in, in sporttermen te zeggen, komen de, de vechters, de, de strijders, komen de arena binnen. Ja, en, en dat is toch anders dan de andere verkiezingen die u natuurlijk ook heeft meegemaakt. Is dat niet altijd zo? Ja, altijd wel een beetje. Maar deze is wel heel erg. De, deze is wel heel erg spannend, omdat we misschien voor, niet voor het eerst, ook vroeger hebben we ook als links tegen rechts gehad. Maar dit is wel een hele gepolariseerde. Dit is wel heel erg onzeker. Omdat anders dan vroeger, ja, spijt me, grootvader vertelt. Eh, anders dan vroeger eh, zijn kiezers veel minder honkvast geworden. Ja. Ze kunnen op het laatste moment nog veel gaan switchen. Dan hebben we het over de zwevende kiezer, of de grillige kiezer, of de onvoorspelbare kiezer. Dus er kan in zo'n campagne nog heel veel gebeuren. Dus dan zie je ook. Heel begrijpelijk vind ik, vanuit een campagneoogpunt, dat Rutte nog heel lang het kuit droog uit. Dat, dat we roemeren heel lang niet hebben gehoord. Uh, want ja, een campagne is niet meer win je iets. Maar een campagne gaat er eigenlijk om: je moet er voorkomen dat je de wedstrijd verliest. Ja, want, want, want denkt u dat die zenuwen ook uh, in die campagneteam zit op dit moment? Ik bedoel, zitten ja, die. Ja, ja, ja. Ik, heb er, ik heb er te lang en te veel in gezeten. Dat is allemaal allemaal. De, echt letterlijk. De, door de strot geert. Ja, want, want kun je, u zegt bij een campagne moet je vooral zorgen dat je niet verliest. Kun je ook niet een winnaar worden van een campagne? Ja, die kun je worden. Dat hebben we ook gezien. Lubbers heeft in 86 gewonnen, ten eil in 77 en balkende begin van, de, van, van, van deze eeuw. Je kan heel goed winnen, maar dat vergt een, een hele uitgekiende, vooral rustige... Een uh, campagne met een hele zorgvuldige opbouw. Een campagne win je niet meer in twee, drie dagen. Een campagne moet van mede, van goed is en wel zitten. Alles al, gaat het mis. Ja, en, en laten we dan maar even kijken naar een paar partijen. Hè? Dan ja. wordt het gelijk uh, uh, uh, wat helderder misschien. Uh, nou, laten we maar beginnen bij de Partij van de Arbeid. Ja. Cohen is weg. Uh, het leek erop alsof uh, de partij opgelucht was. Dat dat probleem uh, van tafel was. En nu is daar Diederik Samsom. En de vraag is natuurlijk... Uh, ja, hoe, wat vindt u van de campagne van de Partij van de Arbeid... tot dusver, of wat u ervan meekrijgt? Dat is eerlijk gezegd, beginnen begint als eerste over... het grootste, mijn grootste raadsel. Waar is de Partij van de Arbeid? Ik heb Samson, behalve een paar rozen ergens in Den bos uitdelen... nog niet gezien. Kijk, dat Rutte zich rustig houdt, dat Samson... Uh, dat Rutte zich rustig houdt, begrijp ik. Dat Roemer uh, zich gedijst houdt, begrijp ik volledig. Verstandig zelfs. Maar een partij als de Partij van de Arbeid, die achterstaat, die dus uitdager is... zou ik bijna in boksterven zijn, die moeten eens een keer komen. Waar blijven ze? Kijk, het CDA is begonnen. U kunnen het hebben over de manier of ze verstandig begonnen zijn... of ze goed begonnen zijn, maar... De Partij van de Arbeid zie, zie ik niet. Waar is de uitdaging, Samson? Ik word geleidelijk aan heel benieuwd. Wat heeft hij in zijn mouw? Waar komt hij mee? Waar, waar is hij? Ja, misschien vanavond, hè, bij dat eerste debat op televisie. Op, uh, zometeen begint dat, om ja, uh, uh, um half negen. Uh, maar laten we even, hè, want, want ze hebben natuurlijk allemaal spotjes en ja. foto's en noem ja. het maar op, ja. om een beetje een idee te krijgen... hoe de Partij van de Arbeid met Diederik Samson dat aanpakt. Uh, gaan we daar even naar luisteren. Mijn kinderen bepalen mede wie ik ben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 duidelijk? Absoluut, duidelijk. Maar ik heb wel even moeten knipperen, toen ik voor het eerst hoorde, en later het filmpje erbij zag. Is eigenlijk... Ja, want je ziet, hè, voor de duidelijkheid, want dit is radio, je ziet Diederik Samson in zijn eigen omgeving, thuis, met zijn kinderen, zijn vrouw, je ziet hem... Ja, aan de ontbijttafel. Aan de ontbijttafel. Uh, je ziet die kinderen waar hij het nu ook over heeft, ja. je ziet zijn gehandicapte kind. Ja. U zegt, ik moest even knipperen met mijn ogen? Ja, ik behoor tot die generatie, die vindt dat politiek in het plaats zakelijk is. Het gaat om de inhoud. En nu ben zelfs ik wat uh, ontwikkeld in de loop der jaren... en begrijp dat je personen nodig hebt om dat verhaal goed te kunnen verkopen. Kom misschien straks nog wel even over. Maar dit gaat weer een stap verder. Hier haal je het persoonlijke, haal je de politiek binnen. Je laat mensen niet meer zeggen op wat je wil. Je laat mensen niet meer stemmen op dat wie je bent, maar je haalt ook vrouwen en kinderen erbij. Je geeft ze een, keukje, een kijkje in de keuken. En daarvan denk ik, gaat dit niet te ver. Wordt politiek nu wel heel erg persoonlijk... en dan moet je ook niet scherm kijken... dat op een gegeven moment dan ook het persoonlijke politiek gaat worden. Dat je daar dus ook wordt bekritiseerd op wordt aangevallen. Dan naar mijn gevoel gaan we hier grenzen over. In Amerika hebben we dat gezien... Maar dat vind ik niet in een heleboel opzichten het aanlokkelijke voorbeeld. Ja, want in Amerika hebben we dat gezien? En dan zie je heel erg veel dat, dat, dat de partner, de echtgenoten, de kinderen daar. Nou, ik ken die plaatjes allemaal naast de kandidaat zat. Zegevierend, allemaal breed lachend. Allemaal van de prachtige blondines. Um, nou ja, kortom, dan, dan is het gezin, de familie, de partner, is helemaal in dienst van. Nou, moet je dat willen? Ik denk politiek zo ben ik opgevoed, gaat er eigenlijk toch om het verhaal dat je te vertellen hebt. Gaat... En niet, je, niet om jezelf. En, en veel minder om jezelf. Ja, ik, ik dacht wel, toen ik het zag, het is ook wel gedurfd. Hè? Dat was Samsom ook toen hij eh, zeg maar partijleider werd. werd ook zijn kind op het podium gehaald, geloof ik. Ja. Ik bedoel, ja misschien werkt het wel, wie weet. Nou ja, dat, het, het, het zal wel. Uh, in Amerika blijkt het dus uh, vanzelfsprekend te zijn. Maar het is de vraag... Nou, laten we die vraag dan maar eens een keer hardop na deze campagne rustig bespreken, of dit is een kant op die we op willen, of we echt over bijvoorbeeld spreken ook, ook de, de echtgenoten, de partner, de levensomstandigheden, de kinderen, ja. de huiskamer. Uh, of, of een rol moet gaan spelen. Ja. Uh, uh, uh, een ander uh, voorbeeld. Uh, de, de SP. U zegt... nou, ik snap dat Roemer zich nog rustig houdt... maar Roemer wordt natuurlijk wel op de, op de hak genomen. In quote deze week bijvoorbeeld... een, een, een, uh, een foto van Roemer... waarin hij is afgeschilderd met een kettingzaag... helemaal onder het bloed. En uh, ja, eigenlijk met een verwijzing van... Van een beau, ja. ja. Dat als hij aan de macht komt... ik, ik weet eigenlijk niet wat, wat, wat zou er mee zou bedoeld zijn, denkt u. Hoe heeft u dat gezien? Nou, ik... ik ik, ik begreep het, ik heb ook nog even door het blad bekeken... dat we dan ongeveer we allemaal uh, worden gevierendeeld... met name in onze beurs en dat er veel bloedspatten de, aan de pas komen. Ja, en dat je geld kwijt bent als je geld ja, hebt. Zoals veel mensen die quote lezen. Tenminste, ja. Ja, ja. ja. En wat vindt u daar dan van? Want Is ja, dat ook dat een vind... grens over? Ja, dit grens aan het walgelen. Ik vind dat je op deze manier niet met politiek om kan gaan. Nogmaals, ik zei zo even, het gaat om, om de bal... Hier wordt heel duidelijk echt op de man gespeeld. Hier wordt echt door, in dit geval politieke tegenstanders... wordt Roemer als persoon aangevallen. En wordt hij echt neergezet als een hele bloeddorstige man. Uh, nogmaals, je kan alle grote bezwaren tegen je. Die, die, die, die heb ik ook, daar gaat het ook niet om. Maar er zijn grenzen, op de manier, er zijn grenzen aan de manier waarop je met elkaar omgaat. En je maakt iemand niet zwart, je maakt iemand niet tot een moordenaar... Dat is een, nee, dat ja, gaat te ja. ver. Maar dit is een blad wat dat heeft gedaan. Niet een andere politieke nee, partij. Nee, nee, nee. nee. Maar, maar Het is wel een trend die dus overwaait, ook uit Amerika... waarin, daar heeft het ook een naam, negative campaigning. Negatief campagne voeren. Het gaat er niet om wat je zelf te vertellen hebt... maar dan maak je de ander zwart. Dat doen ze in Amerika heel erg spotjes tegen elkaar. De Republikeinen tegen de, de Democraten en andersom. Dat hebben we in Nederland gelukkig nog niet. Maar je ziet ook wel dat er beginnende... Begin, de beginnende elementen daarvan worden, worden zichtbaar. En ja. dat is een ontwikkeling waar we niet blij mee moeten zijn, denk nee. ik. Het CDA laten we daar ook nog eens een stukje van laten horen... want ook die hadden een uh, toch wel opmerkelijke spot. Wij kiezen voor een actieve samenleving waarin iedereen meedoet. Wij willen waardering voor al die mensen die zich als vrijwilliger inzetten... of die andere mensen helpen. Samen kunnen we meer. Ja, en ook lijsttrekker Buma van het CDA zagen we in zijn eigen keuken. Ik zag hem met een dweltje de keukentafel afboenen. Ja, wat me daarin opviel, was dat hij alleen was. En, en die had in ieder geval niet zo soms onder de rest van een gezin bijgehaald. Ik vond dat voor een pleite. Uh, maar ja, ook, ook thuis, ook, ook privé. Ook hè? precies. Ook, ook Volgens mij moet je dat niet willen. Je moet echt het, pri het, het private, het persoonlijke, het privé... moet je geschouderen van het zakelijke en van het politieke. Kijk, in dit... In de jaren 80 eh, was ik campagneleider van het CDA en hebben we eh, ook een hele persoonlijke campagne rondom een succesvolle minister-president, Ruud Lubbers, gevoerd. Laat Lubbers, dan kan wij afmaken. Het was ook een campagne die heel erg gericht was op de persoon van Lubbers. Succes, succesvolle minister-president die het land door de crisis had geleid en zich op dat moment verantwoording aflegde aan de kiezers. Toen was er al... Ik, ik was zeer bij die campagne betrokken, ook veel kritiek gekregen. Hoe kan het nou zo zijn dat je de persoonlijke zo centraal zet? Nou, dat, dat Volgens mij kan je niet anders in moderne tijden... dan zeker waar de televisie zo belangrijk is om mensen te laten zien. Die zijn dingen wat je doet, maar ook wie je het laat doen. Maar dit gaat weer een stap verder. Dit gaat een stap verder dat je ook, laten we zeggen... De, de, de hele entourage eromheen, de, de privé-sfeer binnenhaalt. Ik vind het een, echt een stap verder dan wat mijn generatie... in de jaren eh, 70 met Den uil, de jaren 80 met Lubbers... Eh, en later ook met, met Kok gedaan heeft. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, over een kleine drie weken kunnen we naar de stembus... en de campagnes zijn begonnen. Dat zie je al een beetje vanavond op tv, dat eerste grote lijsttrekkersdebat. Uh, er komen al wat zaken in de kranten, maar mijn gast zegt... nou, ze zijn allemaal wel erg voorzichtig. En die gast is Jan Schinkelshoek. Hij is communicatiedeskundige, was hoofdredacteur van een krant... was een politicus in de Tweede Kamer voor het CDA... en heeft dus achter die campagne toen van bijvoorbeeld Lubbers gezeten. Hij weet er veel van. Nou, ik praat zometeen met hem verder. Want we hebben ook nog iemand anders aan de telefoon... Die misschien ook heel veel van weet. Zij het vanuit een heel andere hoek. Maar uiterlijk is misschien ook heel belangrijk. Mari van de Ven, goedenavond. Goedenavond. U bent een bekende Nederlandse visagist en stylist. We kennen u van vele optredens in tv-programma's... waar u advies geeft en make-overs doet. Ja. Nou, heeft u eigenlijk wel eens een politicus als gast gehad? Of als, als klant, moet ik dan eigenlijk zeggen? Uh... Nou, ik heb inderdaad, op, op het moment heb ik inderdaad een dame uit de CVD die ik regelmatig uh, aan haar doen. Dus ze ziet er altijd tip-top uit. En wie is dat dan? Want dat willen wij graag weten, Jans Schinkelshoek en ik. Uh, nou, ik weet niet of ze uh, het prettig vinden omdat ik uh, dat openbaar maak. Nee, hey, wat jammer nou. Maar oh, goed, we... van het nieuwe huizen? Vooruit dan. Ik verstond het niet, want ik zat er. Wie zei u nu? Cora van de Nieuwe huizen. Ah, Cora van de Nieuwenhuizen. Nou, wij gaan haar... We gaan haar complimenteren. We gaan haar complimenteren. Ja, het oh, ziet er ook ziet mooi er uit. Heel hip uit. Wat, uh, heeft, wat heeft u met haar gedaan eigenlijk? Ik bedoel... Nou, dat, dat... Was, dat was een heel leuk verhaal. Ze kwam een paar jaar binnen bij de salon. En ze had van die kleine krulletjes. En uh, ze was gewoon toen aan een andere look. En uh, die heb ik geadviseerd om gewoon een totaal andere kleur haar te nemen. Wat haar natuurlijk een stuk, nou, een stuk frisser meer van deze tijd neemt. En ik denk, die krul, dat is gewoon te lieflijk, Dat is saai. Dus ik heb daar gewoon een hele leuke bop in geknipt met een, met een soort van pony... En, uh, nou ja, je zit gewoon hip te wezen in de VVD nu. <laughs> hip te wezen in de VVD. <laughs> ja, la, la, ja. Laten we even wat andere uh, types langslopen uit de politiek... waarvan u misschien wat uh, adviezen kunt uh, geven. Uh, Emiel Roemer, de gedoodverfde winnaar. Althans, nou, ik, heb, ik heb hier inderdaad... Ja, Emiel Roemer, inderdaad, van de SP, hè? Ja, van de SP, met die rode stropdas. Nou, inderdaad, ik heb het inderdaad een beetje bekeken. En wat ik inderdaad wel goed vind. Kijk, hij kiest wel voor kleur. Kijk, en rood staat toch wel een beetje voor vuur, voor gepassioneerd. Voor wat agressiever, voor aanwezig zijn. Dus dat vind ik wel. Want als ik het inderdaad over de hele linie bekijk. zijn de mannen toch meestal een beetje van die grijze muizen. Ja, en, en onze premier, de uh, premier. En ik denk van, nou. kies eens voor kleur, weet je. Ik bedoel, dat mag best. Het gaat om. Ik, ik bedoel. Het is natuurlijk ook zo. de man in de politiek. Je moet natuurlijk toch een soort van autoriteitsgezag. Vertrouwen natuurlijk is heel belangrijk. Het zijn een beetje de codes natuurlijk. Maar ik denk, nou ja, waarom niet met kleur erin? Wie weet komen ze inderdaad een in tijd... dat op inderdaad met kleur in pakken gaan denken. Die autoriteitsgezag blijft toch wel... Ja. En, en, en misschien moeten we dat heel even tussendoor aan, aan meneer Schinkelshoek vragen. Is dat, is dat waar? Ik bedoel, kleur moet je, ik bedoel Onze premier heeft altijd dat, dat, dat beetje de donkerblauwe pak. Ja, ja maar, maar, maar ook. Saai, zegt uh, ja. Marie van der Ven. Maar als je goed oplet, zie je ook, ook, zie je ook wel dat hij bijvoorbeeld heel herkenbaar blauwe dassen draagt. Veel blauwe dassen. en blauw is de kleur van, van de liberalen. Uh, rode, dat is inderdaad zijn de rooien, uh, zoals we vroeger zeiden. Maar je ziet bijvoorbeeld de SGP'ers... Uh, ...onvervalste mannenbroeders, veel oranje dat ze dragen. Dus er komt steeds meer kleur in. Ja. Uh, Mari van den Ven, laten we nog even iemand langslopen. Bijvoorbeeld uh, Diederik Samson, toch een jonge vent nog, zou je ja. kunnen zeggen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb hem natuurlijk een beetje gevolgd. En uh, hij is natuurlijk bekend door zijn krulletjes natuurlijk, wat hij eerst had. Maar ja, aangezien het natuurlijk toch een beetje kaal wordt... Hij heeft er toch voor gekozen om het haar eraf te halen... wat ik eigenlijk een hele goede zet vind. Kijk, dat krulletje, dat is, is lieflijk. En als je kaal wordt, moet het haar er gewoon af. Dit is wel sterk. Het is mannelijk. Het is stoer. Het is kracht. Nou, mm. ja, dat is een goede keus. Absoluut een goede keus. Nou, had hij natuurlijk niet heel veel keuzes, Want als je kaal wordt, weet je, moet het haar gewoon af. Maar het maakt hem wel veel sterker en mannelijker en, en krachtiger. En Sybrand dus dat... Duma van het CDA waarvan mensen zeiden hij heeft weinig charisma, is misschien een beetje stijf en stijl. Ik keek net naar een foto in het NRC en toen dacht ik... god, dat lijkt wel eens iemand hem inderdaad een mooie hip aan heeft gedaan. Ja, maar jij weet het, is wel een man met een karakterkop, hè? Ik bedoel, hij heeft wel een soort van openheid voor mij en een warmte en een lach. Uh, uh, zo zie ik hem. Uh, dus, uh, maar ik heb hem ook gezien met een Pasenstropdas. Nou ja, en wie zou u nou, wie zou u nou echt willen, uh, onder handen willen nemen, zeg maar, uh, om hem een make-over te geven? Nou ja, inderdaad, die, die hoef ik niet meer te doen. Die zit, al, die zit er natuurlijk al goed uit. Ik zou natuurlijk toch Mark uh, wil, uh, eens langs Mark Rutte willen om die koep wat iets meer gewoon de nonchalant Het Dus allemaal een beetje stijf. Dat zie ik natuurlijk ook bij de rest. Het is allemaal een beetje een scheiding. Het is allemaal vrij netjes. Kijk, ik bedoel... Als je inderdaad gewoon het mes even doorheen gooit, het wordt allemaal wat nonchalanter, maar toch gewoon goed gestyled, is toch gewoon meer allemaal 2012. Mm. En Geert Wilders zeggen, zo... dan? Wat denkt u daarvan? Van die Ja, dat vinden ze als een verhaal apart natuurlijk hè. Dat is toch een beetje een ontwikkeling met zijn blonde behaar. Maar ja, waar hij op me doet weet ik niet. Misschien is hij wel heel erg grijs, wil je dat niet laten zien. Dat zou zomaar kunnen. Dus ik zou zeggen, laat die alle drie de heren gewoon eens even langskomen. <laughs> Nou, misschien hebben ze het gehoord. Ja, ja. Mijn gast van vanavond heeft trouwens al volgens mij 25 jaar een strik om. Hè? Is dat nog een ja. beetje van deze tijd, Marie van de Ven? Nou ja, ik vind het wel. Ik vind het heel erg leuk, Jan. Dank het, het is uh, toch, ja, weet je, het is voor mij een wat ontspannender uitdrukking. Het, ik vind het ook wat creatiefs hebben. Het is wat losser. En uh, uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het wel wat eigens hebben. Alleen het haar, Jan, zou ik inderdaad toch <lacht> eens een stukje korter gaan maken. het dat het voor sommigen toch best wel moeilijk is misschien om... ja, het toetreew je taal Nee, zelfs daar heb ik geen moeite mee. Nee, dat oh, geef dat ik geld ge toe. Maar ik zou zeggen, hou het hader af, of hou het gedekt kort. Oké. Okay. Maak een stuk, <laughs> jongen. Oké. Okay. Wow. Goed, nou, wij, wij nemen dit advies uh, uh, uh, nemen wij gratis <laughs> mee. Dank je wel. Bedankt voor je advies over de campagneleiders. en ja want, want uh, meneer Schinkelshoek, is, ik bedoel, heeft u ooit zo eens gekeken naar uw kandidaten? Lubbers bijvoorbeeld, van maak het karwei af. Dan gaat het natuurlijk heel erg over welke leus gaan we verzinnen... om ervoor te zorgen dat we deze verkiezingen winnen. Maar, maar hebben jullie ook nagedacht over hoe die eruit zag? Natuurlijk. Uh, je, bij een goede campagne let je op drie dingen. Ik noemde het altijd de drie P's. Campagnes worden geregeerd door de drie P's. De eerste P is die van, uh, van het programma. Wat heb je te vertellen? De tweede P is die van de persoon. Wie vertelt het verhaal? En de derde is die van de presentatie. Hoe vertel je het? Wil je een campagne winnen? Wil je goede verkiezingen maken? Dan moet je een goede kandidaat hebben. Een goede persoon. Die het goede verhaal, het programma... op een goede manier de presentatie vertelt. Dus de, de, hoe je eruit ziet... Hoe je het vertelt, hoe je je presenteert, is, is een onderdeel van het verhaal. Zeker nu in deze mediacratie, hè? Dat kan haast niet anders. Ja, zeker. Hè? Let er maar op, als een van de partijen... op een van die drie P's laat staan op twee en helemaal op drie... het minder, minder goed doet, dan werkt dat door in de uitslag. Een goed voorbeeld vind ik, twee jaar geleden... daar hoef ik het niet over nu te hebben, was iemand als Cohen... Eh, burgemeester van Amsterdam, goede, sterke eh, persoon... P, die P was helemaal in orde, maar zijn, het verhaal dat hij te vertellen had... werd geleidelijk aan wat, wat onduidelijker. Dus de tweede P begon wat grijzig te worden, wat te vervlakken. Zijn derde P, de presentatie, begon eronder te leiden. Begonnen vragen te stellen, weet hij wel waar hij het over heeft? Kortom, je ziet dat, hoe goed je ook bent, als je niet het goede verhaal hebt... En um, uh, uh, je weet het niet op de goede manier te brengen. Dan uiteindelijk weg ik dat door uiteindelijk in, in, in de uitslag. Ja. En, ander voorbeeld: ook het niet alleen over de partij van Nou weer hebben. Bij Balkende was een persoon die aanvankelijk heel erg veel aandacht uh, trok: Harry, Harry Potter, Potter ja. precies. Uh, dus hij had een goed verhaal, het moest anders en beter naar Paars. Maar zijn presentatie was altijd... Nou ja, hij slikte woorden in, hij praatte zo snel zo rap. Dat leed onder, uh, onder, onder de campagne. Kortom, die drie P's, let maar op. Uh, kijk maar over Dat is Bijna voor, voor, voor elke campagne is dat een soort, een soort meetlat of het goed gaat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk uh, tot drie keer toe premier geworden. Hè? Dus uh, het is ja, goed gekomen. Ja, nee, het is, allemaal, het is natuurlijk een kwestie van getaas. Ja. Iedereen kan een beetje het ander compenseren. Maar, maar goed, als we kijken naar 2012, die campagnes ja. die net begonnen zijn... Iedereen is voorzichtig, daar begonnen we mee. Ziet u al iemand die een beetje voldoet aan die 3 P's... die dat goed doet, dat, dat programma, uh, de persoon en de presentatie? Nee, tot op heden niet. Die campagne is, zoals we net even bespraken... is nog niet echt goed op gang gekomen. Straks krijgen we het eerste debat, dat zijn ze niet eens allemaal... Uh, vanaf, vanaf, vanaf het begin, uh, vanaf komend weekend. Als Rutte echt mee gaat doen, dan, dan krijgen we voluit mee te maken. Dan zie je ook hoe de, de krachtverhouding is, hoe de verhalen. De, de, de programma's ten opzichte van elkaar zich houden... hoe de personen zich ontwikkelen en wie ook de beste presentatie heeft. Nee, het spijt me, we moeten volgende week of over twee weken... nog een keer doorpraten om eens even echte balans op te maken. Ja, want dat is nog te vroeg om daar nog iets over te zeggen. Dan was die campagne is nog niet echt begonnen. Nee. Maar dan toch nog heel even over Geert Wilders. Uh, ja. hij, de vorige verkiezingen was hij natuurlijk de, de, de, nou niet de winnaar... maar toch een enorm grote partij geworden. Ja. Uh, hoe vindt u dat hij het doet op dit moment? Totaal onzichtbaar. Ja. Uh, hij heeft een. een nou ja, laten we zeggen. Hij, uh, hij is de oorzaak geweest van deze crisis. Uh, hij heeft het land in, in de lente gestort, zeggen sommigen. Volgens heeft hij een heel uh, pregnant programma uh, neergelegd. En daarna is het een beetje stil geworden. Rondom hem heen. Ook omdat allerlei mensen hem in de steek gelaten hebben. Daarna heeft hij bewust rust genomen. Dat lijkt me politiek gezien heel verstandig. Maar nu moeten we gaan zien. Waar staat hij voor? Ik, we weten van hem dat hij een heel goed campaigner is. Hm. Uh, we weten elk geval dat hij een heel helder programma heeft. Namelijk tegen Europa. Helder, dat kan bijna niet. Dus ik dat zit wel goed. Ik, ik heb het er niet over of, dat, of ik het daarmee eens ben. Maar het is, het is in ieder geval helder. Um, het is wel een ander programma dan de vorige keer. Maar ja, hoe de persoon zich gaat houden, hoe hij zich gaat presenteren hoe dat haar zich houdt, om het maar even zo te zeggen. Dat, dat <laughs> moeten we allemaal, nog allemaal gaan zien. Ja. Geert is nog tot op heden de grote uh, afwezige... en misschien wel de grote verrassing. Ja, en misschien is dat allemaal wel tactiek, hè, Van al die campagne-mensen zoals u dat altijd was. Nou, even wachten, nog... Geert, zeggen ze dan misschien nog even wachten. Er is, er is wel over nagedacht, dat kan ik u verzekeren. Ja, want daar, over alles wordt nu nagedacht in deze tijden. hè? Nou, er gaan ook wel uitgeleid is heel per ongeluk. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Dus er stond minder strategieën dan je denkt. Maar er worden over wel een heleboel dingen nagegaan. Ja, en en uh, zometeen voor de televisie? Voor het eerste debat? Half negen, ja. Nederland één? Ja, ik, ik, ik, ik ren naar huis om het allemaal te zien. Ja, nou, dat is fijn dat we dan hier in Den Haag zaten. Mag ik u danken? Ja, ik had het nog over het CDA willen hebben. Nog over heel veel dingen, maar het half uur is alweer om. Uh, Jan Rinkelshoek was de gast en hij is communicatiedeskundige. En heeft dat uh, in heel veel hoedanigheden uitgeoefend. Onder meer ook hier in die Tweede Kamer, waar we zitten vanavond uh, in de politiek. Mag ik u danken? Graag gedaan. En als u meer informatie wilt, ga naar onze website tweedingen.nl. Daar kunt u uh, ook nog, heb ik begrepen, heel veel van die campagnefilmpjes bekijken als u dat uh, zou willen. Zometeen, dan uh, gaan wij naar BNN Today op deze zender. Willemijn Veenhoven zit klaar, Willemijn. Ja, en dat verkiezingsdebat, zometeen ja. natuurlijk half negen... de aftrap van de verkiezingscampagne op Nederland 1. Wat eh, doen wij, jullie? Wij volgen dat live hier in de studio met onze politieke man... die nu nog een broodje zit te eten naast me, Stuart <lacht> van Linden. Die is er zometeen helemaal klaar voor. Eh, ken jij uh, verder, uh, ken je dat boek Fifty Shades of Grey? Ja, ik heb er wel over gehoord, maar ik heb, ik heb ja, het niet gelezen. Nee, dat softporno-boek. Ja, nou, precies. In één, keer worden, in één keer worden de uitgeverijen overspoeld met dat soort manuscripten. Iedereen wil zo'n hit scoren. En er zit heel veel troep tussen. We hebben een, een beroemd literair uitgever zo meteen... en die vertelt hoe je wel zorgt dat je een hit schrijft. Dat allemaal eerst het nieuws van half negen. Just net wel. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is verdeeld gereageerd op de jongste cijfers van het Centraal Planbureau dat ze een raming van het begrotingstekort voor volgend jaar heeft bijgesteld. Niet 2,9, maar 2,7 procent. De VVD en het CDA zijn blij dat het tekort onder de 3 procent is, maar willen niet meteen meer geld uitgeven. De PVDA wil dat wel, die wil na de langstudeerboete nu ook de forensetak schrappen. SP en PVV zeggen dat er wat hen betreft niets verandert. Bij een busongeluk in Beieren, Zuid-Duitsland, zijn zeker 30 kinderen gewond geraakt. En sommigen zijn er slecht aan toe. Een aantal van hen uh, uh, is uit de bus geslingerd. De bus slipte, sloeg om op de snelweg tijdens een onweersbui met hagel. De kinderen waren op excursie en ze kwamen uit de buurt van München.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over half negen. Een hele goede avond. Je hoort het net van Nanette Wel, De Britse prins Harry die staat vandaag in zijn blote lus op internet. Maar de Engelse kranten pakken er vreemd genoeg helemaal niet mee uit. Hoe komt dat? Zometeen de reacties uit Londen. En na Fifty Shades of Grey worden uitgeverijen overspoeld met soft porno boeken. Meestal is het pulp. Hoe schrijf je nou een echt goed erotisch boek? Kwart voor tien het antwoord. Ik is BNN of zo. Ja, zou je helemaal niet zeggen. Ja, we volgen ook zometeen live de aftrap van de verkiezingen, Luc. En dat doen we met Siewert van Linde Die zit naast mij. Klaar. Is het al begonnen, Sivert? Nee, dat is steeds niet meer kijken naar Koeien in de Wei, Koeien op televisie. In de wei. Goed, het begint denk ik over een paar minuutjes. Dat uh, live dus te volgen. En onze vriend Joris Kreugel, die mag vandaag mee met een privédetectief. Ik hou de privacy van die uh, mensen, die ook goed in de gaten. Ze moeten ook echt met een heel goed verhaal komen. Waarvan je denkt van, ja, dit wordt de kosten van een vrouw en van kinderen, van... van uh, ja, die man die moet maar gewoon gepakt worden. Als je nou de webcam aan hebt via Radio 1.nl... dan zie je naast mij acteur Marco van Es. Zometeen hebben we het over jouw uh, docu-drama. Klinkt uh, erger dan het is. <laughs> ik vond het best leuk, ik heb het net gezien. Eigenlijk erg leuk. Wat, eerst even, wat heb jij vandaag gedaan? Vandaag, ik kom zojuist van een verjaardag. En ik heb heel veel tomatensoep gegeten. En ik heb tomaten tomatensoep ook gemorst. Ik weet niet of je het ziet. Ja, ja allemaal te zien op de webcam. Had het iets oh. te maken met de SP, of niet? Nee, helemaal nee, niks. Nee. Zo meteen over jouw docudrama. Twitter gezellig mee, als je daar zin in hebt. Niet alleen Marco van Es, maar iedereen die dat wil. Dat kan met het BNN Today. Mijn grootvriend Luc. Ja, zometeen nieuws over het VUMC en een gevonden bom uit de Tweede Wereldoorlog in Nijverdal. En in 2014 kan ik eindelijk een nieuwe iPad kopen. 1000 euro per Nederlander die werkt. Teruggeven, ongeacht of je veel verdient of weinig verdient. Dus voor iedere Nederlander is dat 1000 euro netto. Hoppa, in de pocket. Zometeen meer daarover na 9 uur. En dan naast mij zijn er weer vier mannen vanavond. Oh. En Twan ook speciaal voor mij. Terug uit ja, ja, Londen. Speciaal, speciaal al, een, speciaal. al een weekje toch, Twan? Ja, alle een weekje. We gaan het hebben over voetballen weer, want bondscoach Louis van Gaal... heeft Douglas opgenomen in zijn voorlopige selectie... voor de WK-kwalificatieduels tegen Turkije en Hongarije. De verdediger van Twente, geboren in Brazilië, mag uitkomen voor Oranje... omdat hij al vijf jaar in Nederland is. Van Gaal nam overigens 35 spelers op in die voorselectie... Eh, van wie Feyenoord en Ruben Schaken ook nieuw is. Feyenoord-trainer Ronald Koeman had Van Gaal geadviseerd... bij de keuze voor Schaken. De bondscoach vroeg mij uh, wat ik vond van andere spelers van Feyenoord. Nou, toen heb ik wel de naam Schaken genoemd, ja... Uh...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 Misschien is dat een dueltje voor de bondscoach geweest in de goede richting, dat weet ik niet. Eerder haalde Ajax deze week al Nicolas Moissander binnen. Vandaag heeft de AX Ajax de 32-jarige Christian Polsen uit Denemarken gecontracteerd. De transfervrije middenvelder van het Franse Evian heeft een twee contract getekend. Polsen moet nog medisch gekeurd worden. Hij speelde eerder voor Liverpool, Juventus, Sevilla, Schalke en ook Kopenhagen. En de Duitser Jon die heeft de vijfde etappe in de ronde van Spanje gewonnen. Degenkolb van de Nederlandse formatie Argo Shimano... was de snelste in een massasprint. Net als trouwens in de tweede etappe die hij ook al won. De Italiaan Benatti eindigt als tweede. En Raymond Kreder was met de zesde plaats de beste Nederlander. De Spanjaard Joaquim Rodriguez die blijft in het bezit van de roze leiders trui. Bauke Mollema en Robert Geesing starten morgen... met een achterstand van slechts negen seconden op Rodriguez. En nog meer rennen, want André Greipel... heeft de eerste etappe in de ronde van Denemarken gewonnen. De Duitser was na 190 kilometer de snelste in de massa sprint. Hij versloeg de Noord Christoff en Theo Bos, Denelse troef van de Rabobank ploeg. En over de Rabobank ploeg gesproken, Carlos Barredo komt tot half september niet meer in actie. De internationale wielerfederatie de UCI heeft de 31-jarige Spanjaard begin deze zomer vragen gesteld over afwijkende bloedwaarden in de periode 2007-2011. En Barredo ontkent alle betrokkenheid bij doping en daarmee de samenhangende zaken wordt vervolgd bestaat er. En naast mij en van Linden. We volgen het debat op radio, of op, sorry, op uh, om Nederland 1. Nederland kiest de, de aftrap van de verkiezingscampagne. Siwert. Het, het is net begonnen, hè? Ja, het is net begonnen. NOS zegt dat de officiële uh, aftrap is van de, de verkiezingscampagne. Dat uh, is eigenlijk natuurlijk al een beetje gebeurd in de Telegraaf vanochtend. Toen Rutte losging met zijn duizendje voor elke werkende Nederlander. Uh, maar helaas, Rutte, Roemer, Wilders zijn er niet bij. Hebben er geen zin in? Hebben we nee. met elkaar afgesproken? Moa... Laten we die twee strijd volhouden en vooral nog even niet uitspelen. Dus pas bij RTL kun je ze dit weekend samen zien. Maar dan nou is de vraag natuurlijk, valt er dan wel wat te winnen voor de andere lijsttrekkers? Ja, er valt voor kleinere partijen wel wat te winnen. Um, voor een partij als GroenLinks of D66 kun je vanavond wel jezelf naar voren brengen. Maar vooral interessant is vanavond om te kijken naar Diederik Samson. Want Diederik Samson valt er een beetje buiten in al die twee strijd. PvdA is toch nog relatief groot, meestal derde of vierde partij van Nederland. Um, dus dus het is vooral benieuwd of hij zich erin weet te draaien. En als winnaar misschien wel kan aansluiten bij die andere twee. Ja, het gaat heel langzaam, hè, PvdA? Ja. ja, het gaat heel erg langzaam. Maar ze komen er misschien wel bij. En ja, roemer maakt een hoop fouten de laatste weken. Dus um, ik ben benieuwd. En vooral, ja, die Samsung die is wel gevers klaar, hoor. Ik bedoel, als je hem nu ook ziet. Ik zag hem dit weekend bijvoorbeeld op Lowlands. Die man is echt. Die snijdt als een mes door, door zachte boter heen. Het gaat echt. Heel scherp. Ja. Dus uh, wie weet wordt dat wat uh, vanavond. Dus daar kijk je wel het meest naar uit, Samsung. Ja, moet hij wel die das uit doen? Die zie ik hier ja, ik weer vanavond Ja, dit ziet nu weer. ook. Dit ziet er toch niet ja, uit? Ja, hij heeft, hij, heeft, hij heeft serieus iemand, uh, uh, die is pas ooit PR-adviseur uh, bij Ajax. Die heeft hem in die chique pakken die je nu op televisie ziet uh, gehezen. Oh. Maar nu kennelijk heeft hij ook een das aan. Nou het ja, ziet ja, er niet uit. Keer. Dit is heel ongemakkelijk. Nee, dat ziet, er, ja, dat ziet er een beetje uit als een voetballer in een pak. Ja, ja. terwijl hij natuurlijk vroeger degene was die achter de schermen Job Cohen opjutte. Maar hij laat zich nu ook uh, in, in een pakje dwingen. Ja, kennelijk is dat gemeten dat dat werkt. Goed, zometeen komen we bij je terug. Sievert blijft het hier volgen, live aan tafel. Uh, op dit moment live ook bezig, en daar is Annelies Vellekoop bij... is een demonstratie in het LUMC te leiden. Annelies, goedenavond. Goedenavond. Annelies Vellekoop, uroloog in opleiding. En je bent aan het demonstreren met allerlei artsen in opleiding... Want jullie moeten straks gaan bijbetalen en dat gaat je zo'n 80.000 euro per zes jaar kosten. Tenminste als, als al die plannen doorgaan en daarom staan jullie te demonstreren. Is het een beetje druk daar? Nou, er zijn uh, ongeveer 1000 assistenten naartoe gekomen, verdeeld over drie collegezalen. En uh, de jonge orde die dit georganiseerd heeft, die had wat fres vorige week, want er waren... Tot, nou, ik geloof twee weken pas 500 aanmeldingen. Maar de laatste weken hè, had iedereen toch wel dat het behoorlijk leeft en dat we echt uh, iets tegen moeten doen. Dus op het laatst heeft iedereen zich aangemeld. En het was zelfs zo dat er mensen niet meer mochten komen, omdat het anders uh, hier te vol zou worden. Dus je ziet uh, allemaal mensen die hier uh, enthousiast uh, zijn en uh, ja. Nou ja, dit allemaal natuurlijk niet willen. Het kabinet heeft plannen om, uh, om 10% moeten jullie straks zelf betalen van je opleiding per jaar. Dus ik zei het al, in, uh, in, in zes jaar is dat zo'n 80.000 euro. Ja. Wat, wat hoor je van de reacties om je heen? Waarom staan mensen daar nu? Nou, Het is nou, zegt, het is inderdaad zeg maar 13.000 euro per jaar uh, per opleiding. Dus als je dan zes jaar hebt, dan is het bijna 80.000 euro. En wat we nou allemaal zo erg vinden is dat we, hè, we hebben een contract van 36 uur per, per week... En daar leggen we al tien uur bij aan uh, opleiding, aan uh, diensturen. En daarvoor worden we niet betaald. Dus dat betekent eigenlijk een contract van zeg maar 38 of nee, 48 uur. Uh, en dat vinden we niet erg. Maar het feit dat we nu uh, nog eens extra moeten bijbetalen, terwijl we voor ons gevoel hè, al zoveel inleggen aan onze opleiding, vinden we ontzettend onrecht. Ja, je hoort natuurlijk ook veel om je heen. Dat snap ik eigenlijk ook wel een beetje. Ja, je wordt straks goed dik betaald arts. Ja, weet je, dan kan je dat makkelijk betalen. Ja, nee, en weet je, dat snap ik ook wel. Want in de toekomst, hè, als het goed is, uh, krijgen we ook een goed salaris. Maar die weg daarnaartoe die is zo lang. Hè. Ik had net een, was een, een voordrag van een kinderarts, die op zijn 18e begon met uh, studeren. Uh, en nu uh, 37 was en net klaar was als kinderarts. Inmiddels een huis had en drie kinderen. En dat allemaal tijdens de ook moest betalen. Dus hè, de weg naartoe is zo lang. En uh, ja, dat maakt dat je... Ja, dat je toch wel liefst niet nog wil worden ingekort op je Nee, maar ja, nee, maar liefst niet. Ja, iedereen moet een beetje inleveren, dus ook jullie artsen In opleidingen. Ja, nou kijk, als het zo was dat we het reëel vonden, dat je daarna zeker weet van ik vind een goede baan... Misschien kunnen inkomen. Maar op dit moment is er ook de baangarantie, er werd dat ook aangehaald. Hè, voor een chirurg, een uroloog en uh, radioloog is de baangarantie heel, ja, helemaal niet meer zo zeker als wat dat was. En nogmaals, weet je, we verdienen bijna minder dan dan, een, een, uh, dan dan jij, misschien wel, of dan, hè, dan, dan iemand anders met een modaal Daar inkomen. Het ik mij niet over uit. Ja. Heel ja, goed. Nee, maar het, het werd net zoals gezegd dat sommige AJossen, uh, die dus die dan moesten mee betalen, komen zelfs onder het minimumloon. Nou, dat, dat vind ik echt. Uh, dat vind ik niet eerlijk. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft daar gesproken. Wat heeft ze tegen jullie gezegd? Nou, het, het viel ons enorm tegen. Het begon namelijk dat ze zei: uh, ik spreek jullie niet toe als minister, want ik ben namelijk demissionair uh, de minister. en ik mag geen oordeel geven over hè, wat net waar we nou allemaal voor waren gekomen. Dus je hoorde de hele zaal al zuchten van wat is dit nou weer? Ze stond daar als uh, partij van, uh, voor de VVD, als tweede vrouw, om toe te spreken. En uh, nou, ze zei, wij van de VVD vinden dat het niet akkoord is, dus uh, wij zouden tegenstemmen. Maar we wij vonden het heel jammer dat ze daar dus niet als minister stond, maar als partij... Uh, maar, je, had je, zeg maar, je gedacht, ze gaat iets toezeggen? Nou, ik had gehoopt dat ze gewoon als minister daar wat over had kunnen zeggen. Mm, ja, en waarom maar goed, Ze is demissionair, ja. Ja, nee, dat klopt. Maar je we, we, merkt aan iedereen in, in de collegezaal dat het, uh, dat het jammer was. En ze zei, ja, ze, ze stond daar. Ik vond haar nogal defensief en niet, uh, ja. ik had het ook steeds over de medisch student. Nou, wij, wij zijn al lang niet meer student. Sommigen zijn al zeven jaar arts. En uh, ja, ja het, was, het was, nou, het was een. Sommigen zeiden het woord blamage. Nou, dat was de sfeer misschien wel een beetje goed. Wel duizend man opkomst, dus daar ben je blij mee, helaas van tippers. Annelies Vellekoop, de demonstratie in Leiden. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je to take me to the show but she can't Natuurlijk nog van The Voice of Holland, Sherry Ann, Never Play The Base. En binnenkort begint het derde seizoen van The Voice. Er is al bekend dat van de 170 kandidaten er 64 de eerste ronde halen. Willemijn Veenhoven. Je omdraaien op je stoel als je het je niet langer interesseert... wat je eigen klasgenoot voor de groep vertelt. En dat in een VMBO-klas vol pubers. In een nieuwe docudrama van de NTR. Hoefnagels, help ik ben leraar, gebeurt het. Marco van Es, jij bent een van de bedenkers van de serie. Je speelt de docent Peter Hoefnagels. Goedenavond. Goedenavond. Even een stukje van de promo. Lesgeven is voor mij... Laat gebeuren. Oh, je zit in een bootje en je kan twee dingen doen. Of je gaat gewoon lekker met de stroom mee. Of je gaat er als een gek petten. Ja, het gaat over een, een klas vol uh, puberende vmbo'ers. Ik heb de eerste aflevering gezien. Mm -hmm. Het is verwarrend. Is het nou echt? Is het nou nep? Wat is het? Ja, dat is nu een discussie een beetje in Nederland. Hè? Dan ik op internet een beetje een hetze te zijn. Wat is het nou? Het is docu-drama. Ja, dat zegt mij nog niks. Nee. Een docudrama, het woord zegt het eigenlijk al, het is documentaire en het is drama. Ja. Het drama is, ik speel de leraar en de leerlingen die je ziet in het programma en de docenten. Dat is het documentaire gedeelte. En jij bent nep. Nou ja, jij acteert. Nou ja, nee jij, jij, jij acteert de rol. Maar die, die pubers, die VMBO'ers, dat zijn echte leerlingen. Dat zijn echte leerlingen, ja, ja. precies. Ja, het is een beetje, Doku-drama is niet zo bekend in Nederland. In Engeland bijvoorbeeld Ken Loach. Dat is een, een Engelse filmmaker. Mm -hmm. En ja, die gebruiken het al veel langer. Dus in die traditie zijn we het ook een beetje gaan maken. Hè. Ken Loach is onze inspiratiebron. Ja, want die, want die leerlingen krijgen wel een, een, onderwerp, een onderwerp mee in de klas. Ja. Ja, nou doe, een klein zinnetje hoe het gemaakt is. Nou, ik, ik, bijvoorbeeld, ik zeg tegen een leerling in de klas. Uh, alleen een zinnetje van ga jij eens spieken? En dan ga ik gewoon lesgeven. Ik ga gewoon lesgeven. Dus uh, je moet voorstellen, er zijn vier camera's. En ik ga lesgeven, ik ga op het bord uitleggen wat een zelfstandig naamwoord is. En zo langzamerhand, als ik denk van nou, de leerlingen die, uh, ja, die zitten erin, hè, die vergeten de camera's, dan kom ik pas met mijn uh, interventie. Maar we zeggen nooit tegen een leerling van, uh, ja, je moet boos zijn of je moet kwaad zijn. Nee, het is allemaal hele kleine, korte je zegt, aanwijzingen. Jij zegt, één van jullie gaat spieken. Ja. En dan... Precies, ja, dan en dan gebeurt het. Dan ontstaat dat. En dan heb ik zelf drie scenario's heb ik in mijn hoofd, welke kant het op kan gaan. En meestal uh, gebeurt er iets dat er nog een vierde scenario komt, waar ik dus uh, eigenlijk geen grip op heb. Dat zijn eigenlijk de leukste improvisaties. En dat gaan we laten monteren. En dat is uiteindelijk het uiteindelijke programma geworden. Het is knap gemaakt. Dank je wel. Kijk, jij bent acteur. Dus van jou verwacht ik het. Het is je beroep. Ja, maar, maar de leerlingen, zijn, leerlingen geweldig, zijn, hè? zijn ja, Dat zijn echt de ja. VMBO-leerlingen. Hebben ze hier een soort van auditie voor moeten doen? Ja, ja ze hebben wel auditie uh, hebben ze moeten doen. Ja. Ja, we zijn wel op zoek geweest naar bepaalde soort types. Hè, dat ze in ieder geval dicht bij hunzelf kunnen blijven. Dat ze authentiek spelen. En daar hebben we echt naar gekeken. Even ja. een voor, mooi voorbeeld. Um, een belangrijk onderdeel is, is provocatie. Jij je leerlingen. Ja. En dat gebeurt bijvoorbeeld met Abigail, die, die, ja, die is nogal onzeker over zichzelf. Ja. Ik denk ook dat je het helemaal niet kan. Ik denk ook dat het helemaal niet lukt. En weet je, je docenten vergaderen het laatst ook over. Die zeggen: ja, die Abigail, oh god, nee, die kan het gewoon niet. Dat is gewoon... Nee, die heeft, die heeft maar een paar hersencelletjes. En uh, nou, het is al heel bijzonder dat ze op de VMBO zit überhaupt. Volgens mij moet ze gewoon maar gewoon thuis op de bank gaan zitten televisie kijken of zo. Volgens mij moeten we zomaar iets ja, gaan doen zo of zo. Echt is het ook weer niet. hoor. Nou, oh, volgens mij is het... En dat gaat zomaar door, dat gaat zo maar door. En ik, mm -hmm. dacht, ik dacht, man, dat is zo irritant. Oh ja, dacht ja, je dat? Ja, is dat, dan, is dat de juiste emotie? Die, uh, ja, dat, die dat is wel de juiste wilt? emotie die ik wil hebben, ja. Precies. Ja, ja want... Uh, uh, doe je van Abigail of, of ja, mij? over jou, ja. Over mij. <laughs> <laughs> nou, dat is ook goed. <laughs> nee, de, uh, ja, ik probeer haar eigenlijk... Uh, ja, zij speelt een beetje het slachtoffer van ik kan het niet en dit en dat. En nou, en, uh, als leraar ga ik op een gegeven moment maar met haar mee, inderdaad. Je kan het niet, ik ga het overdrijven, noem jij de paradoxale aanpak, en dan uiteindelijk, dan hoop je dus dat de leerling zegt: Ja, maar pot, ik kan het wel. En, ja. en dan dat omslagmoment, daar dat, ben je naar op zoek. Dat gebeurt niet, ze loopt weg. Dat gebeurt niet, nee, dus. dat klopt. Is dit een methode die, die, die werkt volgens jou? Die in, in het echt ook werkt? Ja, het, het, ja, het heeft ja, een beetje de provocatieve methode, noem je het. Maar het is niet, niet elke les in greep is provocatief wat ik doe, hoor. Maar uh, ja, er zijn. Per aflevering zijn er vier, vijf scènes eigenlijk. En dat, we stippen ook thema's aan in een, in een aflevering. Homoseksualiteit, uh, hoofddoekjes, van alles. Uh, mobieltjes in de klas. Ja. Ja. Daar hebben we heel veel research naar gedaan. Van wat, wat, wat zijn nou de thema's die op dit moment spelen? En daar zijn we scènes omheen aan het uh, maken. En het heb je, je hebt ook de leerlingen die thema's laten kiezen? Nee, nee, nee. We hebben met docenten vooral hebben we, hebben om de tafel heen uh, gezeten. En is het nou de bedoeling? Want ik keek het en ik, ik vond het mooi. Het is mooi gemaakt. Mm -hmm. Het is een mooie, mooie televisie. Maar is het bedoeld als, als educatie? Is het bedoeld voor leraren, voor leerlingen? Of ja, voor de argeloze tv-kijkers zoals ik? Juist. Ja, ter lering en vermaak, denk ik. Ter ja. lering en vermaak. Ja, het is, uh, het is bedoeld ook om een beetje discussie uit te lokken... van wat voor verschillende lesmethodes... Wat, wat, hè, wat, wat kan je nou eigenlijk altijd... wat kan je nou als leraar? Kan je nog meer dingen doen in plaats van alleen kennisoverdracht? Dus ja, het is discussie uitlokken. En aan de andere kant moet het gewoon een mooi programma zijn... waarbij de leerlingen zo authentiek mogelijk spelen. Dat, dat, dat is ook onze uitdaging. Zijn we eigenlijk anderhalf, zijn anderhalf jaar met het programma bezig geweest... en dat... Dat is voor ons de uitdaging vanuit de artistieke kant. Om die leerlingen zo authentiek mogelijk te laten reageren. En dat is gelukt, vind ik. En het is te zien elke zondag, nou nog vijf zondagen... bij de NTR op Nederland 2. Om hoe laat? Uh, tien voor zeven, Nederland 2. Dankjewel, Marco van es. Radio 1, BNN Today. Tunesië, kan je daar eigenlijk alweer een beetje lekker aan stand liggen zo na de revolutie? Patrick Lodiers, die praat je straks bij. En vind je van alles en nog wat over de uitzending, ga dat even laten melden op onze Facebookpagina. Facebook.com slash BNN Today. Ons Joris die gaat deze zomer op pad om op plekken te komen waar jij en ik nou niet zo snel terechtkomen. Vandaag mag hij mee met een privédetectief. Ik heb nu gewoon een kleine gare schijf van, van de klant. Is klaar. En is een adapter. Die adapter zit aangesloten op mijn computer. Dan kan ik via mijn computer in die harde schijf kijken wat er allemaal op staat. Is zo eenvoudig als ik weet niet wat. Ik heb de harde schijf een 20 minuten nodig. Ik gooi alles van de harde schijf af op een andere schijf. En ik breng de schijf in hoogtein weer terug. Van wie krijg ik zo'n harde schijf dan? <laughs> ja, Ik begrijp dat je geen namen gaat noemen, maar wat, wat, wat is het verhaal achter deze harde schijf? Het wantrouwen. Dus deze schijf heb je van een vrouw gekregen en die man die gaat vreemd? Dit is voor die mevrouw het bewijs van dat ze gelijk heeft. En als hij nu weer zegt van je bent gek, je bent ziek en je, je, je, je, het zit tussen je oren en je moet naar de dokter toe. Dan kan ze zeggen oké, okay, als jij dan met me meegaat, dan zal ik dit ook aan de dokter laten zien. Dat print ik netjes voor de ruik dan. Heb je iets gevonden? Ja, <laughs> een hele hoop. Altijd een gegeverver accuutje meenemen. Weet je. Op de ramen staat Detective Bureau Cleveland. Ja. Dick Meurs. Dat detective, ja, het is uh, veilig een particulier recherchebureau. Hè? We gaan naar een klusje. We gaan naar een klusje, ja. We zijn onderweg. Ik vind het best wel spannend. Je hebt geen maar... plaksnor op gedaan. Een plaksnor? Nee. Maar je gaat nooit incognito? Nee. Uh, Dick, waar gaan we naartoe? Ik ga kijken. En ik zeg jou niet waar. Ergens een auto staat. Bij een heel duur huis. Wat hij niet moest staan. Hij kon er vast niet de tuin doen. <laughs> ik heb hem al gezien. Hij stond al een pontificaal. Nou kun je zo dom zijn. Nou, het leuke nou, van dit is, het is haar auto. Ik bedoel, ik zie altijd zijn auto, maar dit is haar auto. Dus ik ga vandaag contact met haar opnemen. <laughs> dan is zijn auto volgens mij in de garage. En dan heeft hij haar auto meegenomen. Moet je een foto maken? Nee, waarom moet ik een uh, foto maken van dit? Bewijslast. Nee, nee, ik doe direct een sms'je en zij rijdt er naartoe. Uh, die man die gaat vreemd? Met, uh... Nou, dit is, hier speelt vrij veel geld een rol. Dat loopt uit op een echtscheiding. Er is een convenant opgemaakt vroeger. Als erin bewezen wordt van dat meneer vreemt dan krijgt zij een aanzienlijk groter bedrag. Maar zij wil de confrontatie ze aan. Ik stuur direct een WhatsAppje. Ze zal zonder problemen daar in tien minuten zijn. En dan... Ik kan ze de confrontatie aan. Dit is de zes of de zevende keer dat ik een pak dan. Goed, stappen voor de auto uit. Want je gaat nu even een uh, WhatsApp schrijven naar haar. Ja. Maar voel je je ook niet een beetje een soort verrader? Nee, nee ik houd de privacy van die uh, mensen. Die hou ik goed in de gaten. Ze moeten ook echt met een heel goed verhaal komen. Waarvan je denkt van, ja, dicht wordt de kosten van een vrouw en van kinderen. Van, van, uh, ja, die man die moet maar gewoon uh, gepakt worden. Als ik mezelf een verrader zou voelen. Op het moment dat ik het verhaal hoor, dan neem ik het gewoon niet aan. Als je menselijke, sociaal kijkt, dan ja, nou, wordt deze mevrouw die wordt dermaalt er neergezet. En de kinderen, ja, die bestaan niet meer. Dan zeg ik van, uh, ja, dan maak ik een keuze. En die keuze die is dan voor haar. Je bent nu in de relationele sfeer bezig, maar is dat het enige? Nee, nee, nee, nee zeker niet. Het, uh, vroeger was dat meer, relationele sfeer. Maar gaan is tegenwoordig niet zo erg meer. Tenzij er veel geld mee gemoeid is. Ik zit vrij veel van, uh, bij mensen. screening, Nascreening noem ik dat altijd. Ze worden eerst gescreend op papier. En ik doe de nascreening privé. Wat heel erg belangrijk is. Maar dat doe je dan voor mensen die dan een nieuwe baan bijvoorbeeld krijgen? Ja, ja. Of ja. in een baan zetten waar het allemaal een beetje verkeerd gaat. Als ze willen weten van, uh, ja, hoe zit dat thuis of wat dan ook. Sociale leven trek je na. De sportclub. Hele, uh, alles. Alles een hele sociale leven. En daar komen meest van tijd uh, verbazendwekkende dingen komen we eruit. We hebben het de hele tijd over mannen. Maar vrouwen doen het toch ook? Laat ik één ding zeggen. Vrouwen zijn x keer meer slimmer dan mannen. Als een man vreemd kan, hij komt thuis, ze ruikt het, ze ziet het, ze weet het. Vrouwen, vrouwen zijn uh, voor, voor oplossingen, creativiteit, zijn ze veel slimmer zijn ze. Als een vrouw een man wil bedriegen, dan kan ze dat jarenlang volhouden. Ik had het idee van, met een detective, dat is een heel spannend beroep. Het is niet de spanning die je in films ziet eigenlijk. Nee, nee absoluut niet. Het absoluut niet. past ook helemaal niet bij de reglementen zoals ze opgesteld zijn. Ik ben afhankelijk van het ministerie van Justitie. Je kunt Op het randje kun je af en toe eens een keertje lopen. Je hebt de sms verzonden? Ja, dus ik krijg ik nou een dingetje terug. Laat is oké. Okay. En dan weet ik wat ze ermee bedoelen. Waar dus gaat er dus het. nu naartoe? Ze is er al. Daar wil ik niet bij zijn. Joris Kreugel, morgen hoor je hem weer. Naast mij is Hubert van Linden die volgt hier live in de uitzending... de, de aftrap van de verkiezingscampagne, de NOS-uitzending Nederland kiest. Het ging over de vakantiekiekjes, hè? Ja, uh, we, we denken dat de campagne is gestart, maar dit is eigenlijk nog helemaal geen uh, echt uh, debat. Uh, alle fractievoorzitters zijn gevraagd om een uh, fragment uh, mee te nemen. Uh, zo kwam uh, Arie Slop opeens met Amazing Grace, een, een film over slavernij. En uh, Pechtold, die kwam met zijn vakantie met een... Heel hoge uh, roze broek die tot op uh, zijn schouders bijna zat. Had een foto. <laughs> ja, dus daar dacht Ferry Mingle van... Uh, daar moeten we het maar eens even over gaan hebben. Ja, meneer Pechtold, ik zag die roze broek. Ik begreep dat u die liever niet in beeld had gehad. Nee, die, die vond ik wel mooi. Nee, het ging vooral om boven. Want het is route D66, hè? D66 ja, ja, ja, ja. in het Frans was het dan. Ja. En die broek die leidde eigenlijk maar af van de hoofdzaak. Nee, het gaat om dat de mensen naar boven kijken... en niet denken, van een mooie been okay, heeft speech. Maar... Nou... Ja, de roze en... zwembroek tot aan zijn oksels opgetrokken. Precies, na het, uh, het Merel momentje. Met de, de schildpaddenzwembroek van Wilders hebben we nu de roze broek van Pechtold. Nee, maar, is de, de, dat is het niveau, Sjuwert. Of... Uh, ja, nee, ja, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. We, we hebben helemaal geen verkiezingsdebat. Kijk, de, de kern van het verkiezingsdebat is dat je gaat opbouwen naar een kernboodschap. En dit is een soort van vragen beantwoorden en foto's laten zien. Dus waarschijnlijk ja, moeten we even dus wachten tot nader. We hebben nog een uur ongeveer. Ja. We hebben nog 20 seconden. Wat dacht je zo so far? Je hebt gezien uh, Samson, Buma en Pechtold uh, van de Staaij. Ja, Samson was wel sterk. was een uh, goed begin. Um, um, van de Staaij, Pechtold was eigenlijk een zinloos debat. Um, hielp helemaal niks. Uh, dus ik hoop heel erg zo meteen dat uh, Sap uh, wat nieuws laat zien. Ze ziet er in ieder geval strak in de make-up uit. Ze is naar de kapper gegaan. Ze is naar de kapper. Tot zo. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.